Michel Koenen met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is bezorgd over de plannen van Turkije... om ook in Nederlands Turkse weekendscholen te openen. Het is de bedoeling dat leerlingen tussen de 6 en de 17 jaar... daar les krijgen in de Turkse taal, godsdienst, geschiedenis en maatschappijleer. De scholen worden grotendeels gefinancierd door de Turkse overheid. Oppositiepartijen en regeringspartijen... maken zich daarom zorgen over politieke beïnvloeding. En de fracties willen dat het kabinet goed in de gaten houdt wat er op de scholen gebeurt en of dat allemaal binnen de wet is. Het Afghaanse leger en de Taliban hebben beide de overwinning uitgeroepen na de gevechten om Ghazni, een stad in het zuidoosten van Afghanistan. Bij de gevechten zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen, vooral Afghaanse soldaten, zegt een lokale ambtenaar. Het Amerikaanse leger heeft helikopters gestuurd om het regeringsleger te steunen.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 In de financiële wereld zijn zorgen over de sterke greep van president Erdogan op het monetaire beleid. En de kermisfeesten in Os mogen volgende week doorgaan, maar de muziek moet uit. Dat heeft de rechter beslist in een zaak die door omwonenden was aangespannen. Die klaagde dat de muziek in de feesttent vaak veel te hard staat. En volgens de rechter heeft de burgemeester onzorgvuldig gehandeld bij de vergunningsaanvraag voor de feesten. Die mogen dus doorgaan, maar zonder muziek.